Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar flink minder CO2 uitgestoten. Vooral energiebedrijven deden het beter. Ze haalden meer stroom uit wind- en zonne-energie en minder uit steenkoolcentrales. In totaal ging de uitstoot van de bedrijven 13% omlaag. De enige sector waarin de uitstoot steeg was de luchtvaart, zegt deze deskundige. Daar zien we eigenlijk de afgelopen jaren sinds het einde van de coronapandemie... ...dat toch het aantal vluchten weer toeneemt. En dan zien we dus automatisch, ook ondanks het feit dat vliegtuigen wat schoner worden... ...is dat dat toch niet opweegt tegen het gestegen aantal vluchten. De uitstoot was wel nog steeds lager dan voor corona. Bij aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sulawesi zijn zeker 18 mensen omgekomen. Twee worden nog vermist, twee anderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis... De aardverschuivingen werden veroorzaakt door heftige regen. De reddingsdienst op Sulawesi zoekt tussen de ravage nog naar overlevenden. Door het slechte weer gaat het erg moeizaam. Studenten die een bangalijst maakten zijn geschorst door hun vereniging. Ze mogen wel lid blijven van het Utrecht Studentenkoor... maar hoeven zich voorlopig niet te vertonen op de sociëteit. De langste schorsing is anderhalf jaar. Op de bangalijst stonden onder meer foto's en beoordelingen... van uiterlijk- en bedprestaties van de vrouwen bij de studentenvereniging.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 Als er inderdaad een boete wordt uitgeschreven aan iemand die op de stoep staat of op een invalide plek, dan krijgt de snitch ook een deel. Deze Nederlandse journalist in Zweden legt uit hoe het werkt. Je hebt dus die, die app, dan moet je wel fysiek naar een auto gaan. Dan moet je een foto van maken en um, dan vervolgens word je naar een meldcentrale word je doorgeschakeld. Dan moet je dus inderdaad even aangeven van nou hier staat toch echt wel volgens mij een fout geparkeerde, um, een fout geparkeerde auto. Ja dan krijg je een boete en um, daar mag je dus inderdaad een deel van houden. In de praktijk komt het erop neer dat je per fout geparkeerde auto... een kleine 9 euro kunt verdienen. En het weer. Nu nog droog en op veel plekken een zonnetje. Later trekt het dicht en slaat het om. Vanmiddag zijn er buien met harde wind, hagel en onweer. Het wordt vandaag rond de 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. This ain't Texas, Ooh. ain't no hold'em, hey. so lay your cards down, down, down, down. So pak your Lexus, Ooh. and throw your keys up. Come close, some sugar on me, honey. too it's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch. Come take it to the floor now. Woo! Huh. There's, a there's a tornado in my city. In the basement. basement, that shit ain't pretty. We're rugged whiskey. whiskey. We surviving. We the red cup kisses, sweet redemption. Passing time, yeah. the dive bar we always thought was nice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 zodat we daar geen vergissingen over hebben. Maar die kunnen zich per mail. Het is InfoBioscoop Oh ja, het is InfoBioscoop Oké, dat ga ik nog één keer halen. Infobioscoopcircuszandvoort.gmail.com Circus at We hebben het langste e-mailadres van Zandvoort inmiddels alvast.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 Nou, de goede luisteraar die heeft nu al een kleine hint te pakken natuurlijk. Ja, uh, um, ja dat waarom? Ja, het is vast niet die film over chocola uit Frankrijk. Uh, die is niet voor ja, alle ik leeftijden. Ga, uh, ik zeg even niks. Nee, nee, nee. Ik zeg het. Het, <lacht> het is mijn schuld. Dat het nog gaat. verkeerd uh, Maar het betekent wel dat jullie een hele organisatie uh, aan het opbouwen zijn. Dat is dus niet alleen ja. maar gewoon zomaar een, een, uh, een DVD'tje in de speler, uh, de projector en, uh, en draaien.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 Ja, ja, zeker. Mensen, ja, er, ja. ja en, en binnen elke uh, toneelvereniging is er uh, bijna altijd een tekort aan mannen. Jonge mannen. Nou, dus dat, uh, daar zijn we altijd heel blij mee. Maar we, iedereen is welkom. Ja, laten we dat voorop stellen. Maar jonge mannen worden er wel heel blij van. Ja, ja. ja. <laughs> nou, laten we dan gauw uh, gaan naar het onderwerp. Want ik heb begrepen, er komt een nieuwe voorstelling... Ja, ja, in april, 19 20 april, spelen we weer een voorstelling. En dit keer gaan we het iets anders doen. Normaal spelen we namelijk één hele voorstelling. En we hebben een mooie leescommissie, die heeft alle stukken doorgelezen. En toen kwam er niet echt een stuk uit waarvan we dachten, oh, daar, daar zit onze passie in. En toen bedachten we ons, ja, we hebben een aantal jaar geleden hebben we een een, een acte gedaan. En wat een een acte is, is eigenlijk een, een heel kort toneelstuk van 20 30 minuten.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 Zodat het echt een personage wordt. Dus ja, dat, uh, dat is zeker leuk om te doen. Spannend. En waar gaat het uh, gebeuren, deze voorstelling? Want het theater is natuurlijk uh, gesloten. Nou ja, dat zou je zeggen. Maar we zijn net op tijd. We, oh, zijn, ja. Uh, ja, we zijn er net voor. De 19 en 20 april is de kroeg nog open. Dus een, we nemen eigenlijk afscheid daar. Uh... dat alle spulletjes waren al in de verkopen. Maar... <laughs> Jazeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus het, het is al verkocht, maar het hangt er nog wel. Oh, het Tenminste, hangt allemaal nog Dat nog hoop op. ik wel. Ja. Anders hebben we nu een probleem. Nee, en, en de bar is nog open voor koffie en zeker, thee. Zeker, uh, de bar is altijd open. Ja.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 ik Ikzelf ik ben iemand die praat graag te veel. Dus dan, dus dan, heb, ik, dan heb ik zes regels, dan worden het net de tien. Ja, gelukkig hebben we dus inderdaad dat we wel twee avonden in de week, een paar maanden voordat de voorstelling dan is, repeteren. Zodat je daarin wel wat, wat geoefender kan worden. Maar ja, soms is dat inderdaad nog wel zo'n een uitdaging. Ja. Dat je toch, het valt mij op dat er bepaalde zinnetjes zijn die dan bij bepaalde mensen er gewoon niet in gaan. Die dus stevast vergeten worden.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 Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait Il n'était encore que des enfants Des enfants qui s'étaient trouvés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 En jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. As you me miles a of heart, like the drive.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 En we zijn weer terug uh, in de uitzending. We hebben genoten van twee heerlijke stukken muziek. Jelmer, wat uh, waren deze nummers en Ja, de eerste was natuurlijk niet te missen. Dat was Une Belle Histoire van Michel Fouquet. En net hebben we geluisterd naar Stick van Noah Kahan, die bovenaan staat in alle hitlijsten. Ook al komt het nummer pas uit 2022, en nu staat hij ineens hoog. Dus, uh... Ja.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 ik ben geboren in, uh, in, in tussen Lisse en Sarsenaam in. Dat is een buurtschap, de Engel heet dat. Oh ja. Herman Mens, Herman, nee, uh, Harry Mens. Ja. Die woonde daar ook. Dus een hechte, een hechte, ja, hechte buurtschap, zou ik ja, zeggen. Ja. Uh, met een kerk vlakbij, een katholieke kerk. En, nou, daar ben ik opgegroeid. En, uh, ik ben de jongste van dertien... Uh, van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 het nabootsen van een groot gezin. Je. Ja, ja. Daar is het ook op ingericht. Alle groepen <coughs> hebben een eigen keuken. Uh, dus het eten uh, wordt gezamenlijk gedaan. En per, groep, uh, per groep zitten twaalf kinderen en twee, pedagogisch, <coughs> twee pedagogische medewerkers. Uh, ja, Dat is eigenlijk de, de, de, de basis waar we uh, op werken. Het moet zo zijn dat...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 Je werkt het grootste gedeelte, het langste gedeelte van je, in, van je leven. Dat zeg ik ook minimaal één keer per jaar ook tegen het personeel. Op het moment dat je het niet meer in je zin hebt, kom dan praten. En lukt dat allemaal niet, toon dan ballen en ga wat anders doen. Ja. Ja. Want het grootste gedeelte van je leven werkt. Ja? En daardoor moet je werk ook leuk zijn. Ja, helemaal mee eens. Ja. Um, ik, ik, ik had, op het laatste had ik, ik heb een, nee, ik heb het 12, 13 jaar heb ik uh, Media Express gedaan. Dat is een franchise-organisatie die onder uh, de VNU... Hè, dus de VNU-tijdschriften... dat bestaat allemaal niet meer nu, maar... en dat was de distributie en uh, abonnementenverkoop... van ja, zeg maar alle bekende tijdschriften. Van VT Wonen tot de Playboy... tot de Liberale de Magritte, noem maar op. En dat deed ik uh, bij, uh, op de Prinsessenweg... Daar zat vroeger de Coca-Cola, daarna hebben er nog andere gezeten. Dat waren allemaal grote loodsen en een kantoorgedeelte daarvoor. En um, dat was van meneer Paul. En ik ben daar toen met meneer Media Express uh, ingegaan. En met heel veel studenten en dergelijke die ons s'nachts of s'avonds laat doen? Ja, kwamen die spullen aan. Ja. En de volgende dag moest dat weer door een andere student met de auto naar alle bezorgers gebracht worden. En uh, Nederland kent, kende uh, 250 rayons. Nou, ik had het rion Zandvoort, Haarlem, Heemstede uh, uh, en, en, en, en Benveld. En ja, dat waren gigantische aantallen. Maar goed, ik. Uh, uh,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 op dat moment had ik ook uh, uh, kinderopvang nodig voor mijn jongste dochter. Dus ik ben hier en daar gaan kijken. Maar ja. Toen dacht ik van, nou ja, dat kan ik zelf tien keer beter. Eigenlijk, ja. wijs, maar ja. ik vond het een beetje uh, sokkenachtig wat er uh, gebeurde. En toen dacht ik van, nou ik heb toch die kantoorruimte vrij, dus daar ga ik zelf zitten. Nou, zo is ik jullie ontstaan met twee groepen.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 Echt heel leuk. Er zijn nog mensen die bij me werken die dat ook hebben meegemaakt. En die kijken er nog wel eens op terug. Van ja, maar daar was het toch wel heel erg knus en gezellig en zo. Want eigenlijk was de bedoeling dat ik uh, meneer Pols zou die loodsen en zo wegdoen. En toen zou de nieuwbouw komen. En dan zou ik eigenlijk daar een, een, een, een eigen uh, locatie uh, regelen. De gemeente die dacht daar anders over, want die wilde daar huizen bouwen. Maar, man, we gaan het Loewe davis uh, bouwen. En uh, zou je daarin uh, willen participeren? Nou, dat vond ik wel goed. Ik heb dus nog, uh, nog toen de oude gebouwen van de Maria-School en, uh, nee. en de stonden en zo. Dat was allemaal ja. nog uh, dingen. Die hadden al wat uitbreiding met containers. En uh, toen. Uh,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 en de duurk zijn een vleugel. Aan de andere kant heb je dan de bibliotheek. En, en, ja, en een, een blauwe tram. Blauwe, een blauwe tram. Ja, ja, ja, Uiteindelijk is dat een blauwe tram. Blauwe ja, ja, ja. Daar moet ja. ik wel zeggen dat ik er niet zo blij mee was. Maar. Nou, dat uh, gaan we nu overstaan. Nu willen we naar de, naar de kinderen. Nou, de kinderen okay. ja. Ja. Uh, toen zijn wij on, in 2000... Nee, we hadden dus alleen het KDV, kinderdagverblijf. Toen kregen we van steeds meer ouderen van... Goh, waarom beginnen jullie niet een, een, een buitenschoolse opvang? In die containers die ik net zei, zijn we toen in 2005 een, uh, een buitenschoolse opvang begonnen. En dat werd de de-club. De club de club <laughs> ja, ja. En, Leuke naam. Ja, ja. En, uh, ja dat, dat, dat ging ook hartstikke leuk. Het was ook gewoon heel gezellig in die containers en dergelijke. Nou, uh, in 2010... Ja, hè? 2010...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 Ja, daar zijn we ingetrokken. Een nieuw gebouw, helemaal nieuw ingericht, allemaal uh, ja, uh, leuke dingen. Maar ja, vele malen groter. Op de oude locatie had ik ongeveer 10 uh, pedagogisch medewerkers. Uh, nu zitten we op 40. Dus het maar is helemaal, ja, het is, we, we, hoeveel we, we, kinderen zijn er dan nog niet? 350 uh, kinderen. 350 kinderen, ja, dat is een heel uh, ja, het is, bedrijf. Uh, ja, ja, dat is inderdaad een heel bedrijf geworden. ja. <laughs> ja. ja. En, en, en, en nu zei je net, van, je hebt twee pedagogisch medewerkers op twaalf kinderen, ja, ja, ja. is dat niet veel? Dat is, uh, ik bedoel, nee, ja, ja, ja. dat is de wet, dat is de wet, ja. ik, ik moet ook zeggen, als ik, ik ben er toen toevallig ja. ingekomen en toen dus stond die hele nog in Nederland nog in de kinderschoenen, ja. en uh, als ik het nu zou moeten beginnen, hè, dus start daar. Nou, dat zou ik nooit meer doen. <laughs> Want als je weet hoeveel uh, regels en, en op zich terecht hoor. Ik bedoel, en, en hele scherpe controles. Altijd onaangekondigd. Kunnen zo de RGD kan ja. Zo in één. Oké, okay, <coughs> wij komen binnen. Dus, en dan moet het kloppen. Hè? Dan moet ja. alles kloppen. Die verhoudingen. Dus zoveel kinderen op dingen. Uh, twee hogere principes. Uh, nou, te, nou, te, te veel om op te noemen. Dus als ja. je dat nu op, echt van de grond afslaat.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 je gezin aan wil boodsen, dan moet het ook zo zijn. Dat je, dat er, en als je dan kijkt, kijk, nu loop ik niet meer over die groepen en zo, maar dat deed ik vroeger wel. Waar paar keer op een dag die en, en, en als je dan ziet hoe, hoe die driejarigen, twee, drie, vierjarigen ja. omgaan als, die, als er zo'n baby uh, ligt. En,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 Komt een andere directeur. Ik kan nog niet verklappen wie dat gaat worden, dat maar dat... Niet. dat horen we vanzelf. <laughs> dat gaat wel in de loop van het jaar. Dat zou uh, wel leuk zijn, directeur. natuurlijk, maar. <coughs> Scoop. Maar Dikke blijft wel. Uh, ja, dat is natuurlijk de bedoeling blijft... dat, dat, dat het blijft bestaan. Als, en... zelfstandige... ja, als een zelfstandige ja. organisatie. Ja. Misschien toch nog wel weer met een extra uitbreiding, want ja, op dit moment zitten we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 Janie walked the streets alone, she was fine, but she got